In een ziekenhuis in Heerlen heeft een oude man twee dagen dood in een toilet gelegen. De man was woensdag in het Atrium Medisch Centrum voor een afspraak en ging nog even naar de wc. De volgende dag ontdekte een schoonmaakster dat de wc-deur op slot zat, zegt een woordvoerder. Zij heeft geklopt en iets gevraagd, maar zij hoorde niets. heeft daar toen melding van gemaakt bij onze bewaking. En de bewaking heeft dat doorgegeven aan de technische dienst. En daar is deze melding niet als een prioriteit te boek gezet. Het ziekenhuis in Heerlen onderzoekt nog hoe dat komt. Volgens het Antrimedisch Centrum had de man een stevige ziektegeschiedenis. Het weer in het noorden, af en toe wat lichte regen of motregen. In het zuiden breekt mogelijk nog even de zon door. Langs de kust kan het flink waaien. Temperatuur 18 graden in het noorden en een graad of 20 in het zuiden. Morgen blijft het wisselvallig en wordt het zo'n 18 graden. AWB Verkeersinformatie files nog op de 13. Daarna richting Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein 2 kilometer... En aansluitend op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Kleinpolderplein en Rotterdam Centrum. Twee kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En op de N11 vanuit Bodegraven naar Leiden. Voor de aansluiting met de A4. Drie kilometer. Zwitserleven is door onafhankelijke adviseurs al drie keer beoordeeld... als beste pensioenverzekeraar. Met eenvoudige en transparante producten...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 Op 10 oktober 2010 gingen Dirk Wolbers en Hans Botje van start met McNanny. Onder die naam helpen zij bedrijven en particulieren op locatie... bij alle vragen over Apple Hardware en Software. Vandaag, 10 oktober 2011, zijn zij dus precies één. Gefeliciteerd heren, namens de Goudse Verzekeringen. En uh, als we jullie nog ergens mee kunnen helpen, dan weet je ons te vinden. Want wat je ondernemersleeftijd ook is, de Goudse helpt ondernemers verder. Kijk maar na op goudse.nl of vraag het je verzekeringsadviseur. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Goed nieuws in tijden van economische crisis. Als we echt willen, kunnen we onze economische groei verdubbelen. Hoe voorkom je dat een scheiding ook een financiële puinhoop wordt? Hou de kinderen in de gaten. Dat is het advies bij Jeugdzorg sint Jozef in Maastricht. Ze zijn onder toezicht op de groep. Ze zijn onder toezicht op school. Ze zijn onder toezicht bij het luchten. Ze zijn onder toezicht tijdens sport. En het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro, Goedemorgen Nederland. De Nederlandse economie kan de komende tien jaar... twee keer zo hard groeien als de afgelopen tien jaar. De arbeidsproductiviteit kan met 20% omhoog... waardoor we elk jaar ruim 100 miljard euro extra kunnen verdienen... vanaf 2021, beweert althans de Nationale Denktank. Hierin zitten 22 talentvolle academici... die zich elk jaar buigen over een maatschappelijk thema... en dat was nu dus de economische malaise. nieuwe Nieuwesteeg van de Nationale Denktank. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe moet dat? Um, ja, allereerst is het belangrijk om uh, even twee... Problemen, twee vraagstukken te benadrukken. die we ons als eerste antwoord, antwoord op de vraag. Dat zou fijn ja, zijn. Dat, uh, dat zal ik zeker geven. Uh, we hebben het allereerst te maken met een verkle verkleinende beroepsbevolking. Hè. Ja. Dus, uh, gaan mensen van de arbeidsmarkt af? Uh, dat is een vergrijzing. En aan de andere kant hebben we te maken met concurrentiepositie van Nederland die op zich goed is, ja. maar wel te maken heeft met de wet van de remmende voorsprong. En wat wij eigenlijk zeggen als denktank, gooi die remmer nou af, het gas erop, want we kunnen veel harder groeien. Nou, dan vraagt u zich waarschijnlijk af, hoe hebben we dat dan berekend? Ja. Uh, we hebben naar sectoren gekeken in Nederland, alle sectoren in Nederland, en gekeken naar de productiviteit van die sectoren. Ja. En die dan vergeleken met de best presterende landen. En dan zie je dat er vaak nog winst te behalen valt. En door Waar? Al die... Waar dan? Hoe dan? Uh, in de productiviteit van die uh, sectoren door bijvoorbeeld slimmer te gaan werken. En door al die winsten bij elkaar op te tellen, ja. uh, komen we op die 100 miljard euro. En als we daar onszelf 10 jaar de tijd voor geven, ja. uh, verdubbelt de economische groei ten opzichte van de afgelopen 10 jaar. Over 10 jaar? Over 10 jaar. Ja, dus de komende tien jaar wordt het op een houtje bijten... en daarna gaan nee, we weer groeien? Nee, dat, uh, we kunnen de komende tien jaar harder groeien... en ja. dan kunnen we vanaf 2021 jaarlijks extra 100 miljard euro produceren. Ja, tegelijkertijd zijn er grote zorgen in Europa... over de groeiende jeugdwerkloosheid, ook in het zuiden van Europa... die ons ook gaat raken, omdat wij een exporterend land zijn... en als mensen niet aan de slag komen... zijn ze straks een, ver, een verloren generatie uh, op de arbeidsmarkt. Die komen niet meer aan het werk... en kunnen dus niet meer de economie op een hoger plan trekken. Ja. Ja, daarom is het ook belangrijk om je te realiseren... dat je slimmer moet gaan werken, aantrekkelijker moet worden als Nederland. We zijn natuurlijk op zich een best welvarend land. We hebben een goede uitgangspositie. Uh, we, hebben, we zijn een, een handelsnatie altijd al geweest. Maar door bijvoorbeeld meer te stimuleren op talentontwikkeling... het beter motiveren van werknemers, ja. zullen we aantrekkelijker worden ook als land, en kan onze productiviteit omhoog. De arbeidsproductiviteit moet omhoog? Ja, de arbeidsproductiviteit. Maar we staan al in de top drie van best presterende landen... als het gaat om de arbeidsproductiviteit. Mm -hmm. Dus we werken onszelf al dat Lazarus, zal ik maar zeggen. Nou, ik zou niet willen zeggen dat we ons het Lazarus werken... want als je kijkt naar de motivatie van uh, Nederlandse werknemers... dan is die eigenlijk best hoog, maar die kan ook nog omhoog. En een deel daarvan is ook dat bijvoorbeeld werkgevers... niet goed weten wat hun uh, werknemers nou motiveert. En als ze dat nou beter zouden... Zou de kunnen bekijken. Ja. We hebben bijvoorbeeld gezien dat uh, inspraak in beleid, veel werknemers willen dat heel graag, maar werkgevers weten dat niet precies. Ja. Uh, als je dat meer zou kunnen stimuleren, dan zou dat... Uh zou dat uh, nog meer motivatie tot gevolg hebben en meer arbeidsproductiviteit. Ja, maar er wordt toch het ene andere naar uh, marktonderzoek gedaan, zal ik maar zeggen. Om, naar, naar dit soort uh, wensen en verschijnselen bij uh, zeker ook nieuw aantredende werknemers. Mm -hmm. Ja, dat is, uh, daar is zeker onderzoek naar gedaan. We hebben zelf ook onderzoek gedaan. Ja. Ik heb uh, bijvoorbeeld uh, zelf op Centraal Station gedaan, of voor een klein onderzoek. We hebben ook een grotere onderzoek gedaan. En wat je dan ziet, ik sprak bijvoorbeeld uh, met een, uh, met een uh, schoonmaker van Buitenlandse Komaf... Uh, dat... De, de, dat bijvoorbeeld lage opgeleiden ook heel erg gemotiveerd worden... door zichzelf te ontwikkelen. Ik sprak ja. die schoonmaker en die zei... ik wil echt heel graag Nederlands leren om verder uh, hoger op te komen. Nou, dat kan de motivatie ook weer versterken... en de arbeidsproductiviteit ook. Goed. Um, de vraag is toch... Uh, dit, is, dit klinkt allemaal leuk, je eigen uh, winkel op orde brengen... en efficiënter mm. gaan werken. Maar als de rest van de wereld om je heen instort en je je producten niet kunt afzetten... omdat de economie wereldwijd in een recessie terechtkomt... en daar ziet het toch naar uit dan komt er natuurlijk van dat hele plan weinig terecht. Nou, inderdaad, Nederland is zeker niet een eiland in de wereldeconomie. We zijn zeker afhankelijk ook van andere landen, China, India... die overigens nog vrij hard groeien. Uh, dus uh, dat is zeker nog wel het geval. Maar wat we wel kunnen doen als Nederland is onze eigen zaken goed op orde hebben. Ja. Zorgen dat wij gemotiveerde werknemers hebben. Dat we um, een groot deel van de beroepsbevolking nog participeert. Ja. En zich inzet voor Nederland om de welvaart op peil te houden, want dat is echt belangrijk. Ja. Uh, en als we dat doen, ja. dan hebben we het in ieder geval zelf goed gedaan. En inderdaad, we kunnen inderdaad niet uh, de hele wereld besturen als klein landje Nederland. Nee. Maar goed, als we dat wel een beetje goed doen, dan krijgen we er 100 miljard euro bij vanaf 2021. En dat is dus een verdubbeling van de economische groei. Ja, inderdaad. Er is licht aan, aan het einde van de tunnel. Ik dank u zeer voor uw komst. Dank. Je Maintenant je rampe et je fais le beau. Quand elle me sonne, j'ai chien chiens méchants. Elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des que Je me suis fait tout petit devant une poupée.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 tout petit devant une poupée Qui fait maman Quand on la touche Je subis sa loi Je file le tout doux Sous son empire Bien qu'elle soit jalouse Au-delà de tout Et même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 Tous les somnambules, tous les mages m'ont dit: Sans malice, quand ses bras en croix, je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est meilleur, mais à tout. Quon se pend ici, quon se pend ailleurs, S'il faut se pendre, je me suis fait tout petit devant une poupée, qui ferme les yeux quand on la touche. Je me suis fait tout petit devant une poupée, qui fait maman quand on la touche. Michel Fugin, met zijn vertolking van een heel oud van Georges Brassens. Je me suis fait tout petit. Het is, we waren de schrik der beschaving. De dreiging voor onschuld en deugd. In het Limburgse Sint-Joseph worden al 100 jaar probleemjongeren opgevangen. Mensen vragen dit, wanneer kom ik vrij, wanneer kom ik vrij? Met alleen je straf uitzitten kom je er niet. Vanaf de eerste dag proberen we die hulpverlening al op gang te krijgen. Hier wordt je, zoals de jongens dat dan zeggen, aan de kop gezeurd. Met als uiteindelijk doel... Een leven buiten. Ik ben naar buiten gegaan met iets in mijn handen. Niet uh, hoe ik naar binnen kwam. Deze week in Goedemorgen Nederland. sint Jozef. Je sluit kinderen niet graag op. Niemand doet dat graag. Ja, wie vanuit Maastricht het terrein van de stichting Jeugdzorg sint jozef nadert... ziet een groot kloosterachtig gebouw op een heuveltop. Maar dichterbij blijkt dat gebouw omringd door hoge hekken. Daarachter is de jeugdgevangenis het keerpunt gevestigd. de Beers mag naar binnen. Je ziet, je ziet rondom alleen maar muren hier. Ja. Ja. En daarbovenop nog eens hekken met prikkeldraad. Uh, ja, je goed. kunt hier niet even uitklimmen. Nee, er zijn meerdere schillen noemen ze dat. Je ziet uh, een eerste hek nog van, uh, van de oudbouw. Nou, daar, daar is prikkeldraad aan vastgemaakt. Vervolgens een uh, groot hek uh, wat ooit in de nieuwbouw is gekomen. En daarachter ligt nog een hek. Dus er zijn meerdere hekken achter elkaar. Ja, om ontvluchtingen te voorkomen. Want het is en blijft toch een uh, jeugdgevangenis, ja. Linksaf. Lopen we achter de sportzaal langs, richting uh, de muzieklokalen. Uh, sportzaal, muzieklokalen. We zitten hier toch in een jeugdgevangenis, met cellen. Ik, ik denk ook dat het, dat het dat maatschappelijk zo, zo wel leeft. Maar de, maar de werkelijkheid is heel anders. De jongeren zitten eigenlijk maar één uur per dag op de eigen kamer. Wij noemen het hier geen cel, we noemen het gewoon de eigen kamer. Zegt pedagogisch directeur... Ben dat betekent dat we een justitiële juistzorginstelling zijn. Het keerpunt. Waarbij wij de opdracht hebben en de taak om jongeren te behandelen. Met name de jongeren die in het kader van een pijnmaatregel opgenomen zijn. Geven wij een dusdanige behandeling volgens een bepaalde methodisch inzicht. Waarin we erkende gedragsinterventies gebruiken. Waarin eerst de diagnose gesteld wordt van de problematiek van de jongeren. Mede naar aanleiding van het delict wat hij natuurlijk gepleegd heeft. En vervolgens gaan wij... De, de, de, de behandeling starten. Die behandeling is voor een belangrijk deel... in handen van Hessel en zijn collega's. Hoi, hoi. Eigenlijk zijn jongens nooit zonder toezicht. Je mag je voorstellen. Ze zijn onder toezicht op de groep. Ze zijn onder toezicht op school. Ze zijn onder toezicht bij het luchten. Ze zijn onder toezicht tijdens sport. Het enige moment dat ze niet onder toezicht zijn, zijn op de wc. En als ze hun eigen kamer verblijven. Dat is tijdens het kameruur en tijdens de nacht. Nummer 6 is wakker. Ja, ja, ze zijn inmiddels wakker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Er zijn 12 uh, kamers, of cellen, het is hoe je het wil uh, noemen natuurlijk. Maar. En uh, op het moment verbleven bij ons ook de groep 8. Dat is het maximum bij ons op, bij, uh, ons op een lang verbleefgroep, op een behandelgroep. Klopt maar hier naar binnen, kun je even kijken. Ja, mag ik zo nou, naar binnen lopen? Je... Oh. Mijn voeten vegen? Nee. <laughs> maar voor de rest uh, is dit is hoe een waar het uh, uitziet: een raam met uitzicht op uh, de leukplaatsen op de sportvelden. Tralies aan voren inderdaad. Een bed wat vast staat aan de grond. In verband met uh, veiligheid. Hè. We hebben een douche op kamer. Dan heb je wat familiefoto's. Radio. Mag ik vragen hoe lang je hier al bent? Ja, bijna vier jaar. Dat is al lang dan. Dat is, dat is ja. En hoe lang moet je nog? Januari. Als alles goed gaat. Ja. Maar het is, best, ja, het is toch wel heel klein. Ja, ja. Op zich slaap je hier alleen, toch? S'avonds half tien, tot ochtends ochtend, ochtend. ja, ook uur. De rest van de tijd ben je op de groep bijna altijd, toch? Ja. Blinkaan een uur tussen de middag een uurtje. Jij loopt gewoon in je normale kleren. Kijk net naar buiten, er loopt een man in een uniform. Ja. Wat is het verschil? Ja, de, de, de pedagogische medewerkers, dat zijn, zoals ik dat ook ben, dat zijn de mensen die dus echt op de groep staan en werken met de jongens. En die dus uh, ja, ook aan de behandeling uh, meewerken. Uh, de mensen met een blauwe uniform, dat zijn beveiligers. Dus uh, dat zijn de mensen die... Uh, is zeg maar meer cipier, laten we het zo maar zeggen. Hessel neemt me mee naar de Evenaar. Een lang verblijfgroep waar hij samen met Mandy aan het werk is. Nou, daar komt die groep. Hallo, Mandy. Hoi. Hoi Wat moet je eigenlijk op je geweten hebben om hier terecht te komen? Van alles. Roofoverval, straatroven. Alles wat je kan bedenken. Alles wat je kan bedenken, Zeden, delicten, tot doodslag... Meestal zijn het wel iets, iets zwaarder, inderdaad. Ja, maar moeten wel daarnaast een toe, maar even, Ja, de, uh, ja, de ja. De, stoornis, de meeste jongeren ja. met een pijmaatregel, kort door de bocht, jeugd-TBS... hebben dus ook gedragsproblemen. Ben Dolmans. En wat we met name de laatste jaren uh, veel meer zien... is dat jongeren met een heel complexe gedragsproblematiek binnenkomen... maar daarnaast ook nog een psychiatrische stoornis uh, hebben. Jongeren die hier uh, op, op basis van die pijmaatregel behandeld worden... die verblijven over het algemeen twee jaar of langer hier in, in, in onze instelling. Dat betekent dat je ook veel meer de tijd hebt... om te werken aan die, aan die complexe gedragsproblemen... die wat jongeren over het algemeen mee binnenkomen. Een pijnmaatregel wordt altijd uitgesproken voor minimaal twee jaar. Verlengbaar tot acht jaar. En afhankelijk van hoe ver je in je traject en proces zit... en gewerkt hebt bij je gedragsverandering... Eh, wordt die verlengd of niet verlengd. Ja, dus dat ligt volledig aan de jongeren zelf. De bolle heeft zo'n pijnmaatregel... Die werd uitgesproken toen hij 17 jaar was. Hij vindt het niks. Ja, pijnmaatregelen moeten ze gewoon afschaffen. En gewoon langere straf geven, snap je wat? Meestal krijgen jongeren gewoon deze straf opgelegd... omdat ze zwaar delicten hebben gepleegd. Nee, ik zat ook in een uh, detentiegroep. Eerst had ik toch detentie. Dus, ja, bij mij op de groep had iedereen gewoon pijnmaatregelen gekregen. Of detentie in een pijnmaatregel. En wat is nou het grootste verschil tussen die detentie en wat je nu doet? Uh, detentie is beter. Ja? Ja. Waarom? Ja, dat was ook. Uh... Ja, je hebt het einde, snap je? Behalve dat je niet precies weet wanneer je vrijkomt, is er nog een groot verschil met de gewone detentie. In een jeugdgevangenis mag je minder en moet je juist meer. En een volwassen gevangenis wordt ook wel een luxe aanvaard ten opzichte van uh, jeugd. Uh ja, die je bij... mag je geen televisiecamera, hier ja. moet je alles vragen en was er Ja, Hier mag je geen geld. Je even... Ja, je ja, hebt een televisietje, je kan een koelkast op Ja, dat is. hier de wordt de van. aangesproken van recht zitten in de bank bewegen spreken. Ja. Ja. Hier wordt je zoals de jongens dat dat zeggen aan de kop gezeurd. Deel 1 was dit van Sint Jozef gemaakt door Marianne Beers. Morgen in dezelfde serie meer over die strenge behandelmethode. Al werkt je niet bij iedereen. Soms zeggen jongens ik neem niks mee en zo. Dat zie je bijvoorbeeld. Hetzelfde jongens vier keer terugkomen. Ik zit hier uh, 17 maanden, ik heb vier keer hetzelfde jongens terug zien komen. Dat is morgen. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom op... Goedemorgen Nederland, het Straks is uw relatie in puinhoop. Hou de boel dan op zijn minst financieel op orde. Eerst nu het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Going to the chapel, baby. Gonna get married. Tijdens de Libelle-zomerdagen werd ik in de grote Libelle-tent geïnterviewd. Tijdens het gesprek bleek dat ik ongeveer net zo lang met dezelfde vrouw niet getrouwd ben als Job Cohen met een andere dezelfde vrouw juist wel. Job keek me uit het niets vriendelijk aan... en zei wat 500 ademloos luisterende huisvrouwen zullen kunnen bevestigen. Mocht u ooit de behoefte hebben om alsnog in het huwelijk te treden... meneer Westbroek, dan wil ik uw huwelijk met het grootste genoegen... persoonlijk komen voltrekken. Want ik ben het op de dag van vandaag immers... beëdigd ambtenaar van de burgerlijke stand... Job Cohen, die ik verder niet persoonlijk ken... had ook helemaal niets kunnen zeggen en niets kunnen beloven. En juist omdat hij dat belangeloos wel deed... vond ik het opnieuw een beminnelijke man. Omdat Job Cohen zo'n vriendelijke aard heeft... kun je van hem niet verwachten dat hij zich in de Tweede Kamer... net zo lang tot er bloed vloeit... als een bulterrier in elk debat zal vastbijten... Het zal er niet ontgaan zijn dat binnen de Partij van de Arbeid de wens groeit om de heer Cohen als partijleider te vervangen door iemand die wel genadeloos debatteert en die, om potentiële stemmers te behagen, de bereidheid heeft om kwistig met politieke beloften te strooien. Tegelijkertijd ontbreekt binnen de Partij van de Arbeid de wil om de heer Cohen per direct tot gewoon Tweede Kamerlid te degraderen... omdat daaruit zou blijken dat hij anders dan ons een paar jaar geleden... bij zijn aantreden werd voorgespiegeld, geen ideaal politicus is. Het compromis dat nu is gevonden houdt in dat de heer Cohen is opgezadeld... met een paar extra adviseurs die de opdracht hebben om hem te kneden... tot alles wat hij niet is. Ik durf u ronduit te beloven dat de heer Cohen precies zal blijven wie hij nu is. Omdat je van een stier nou helemaal niet kunt verwachten dat hij melk gaat geven. Al dus Henk Westbroek, morgen het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. Het is zes minuten voor half elf, dames en heren. Eén op de drie Nederlandse huwelijken eindigt in een scheiding. Los van alle emotionele spanning ga je daarbij een scheiding... vaak ook nog eens financieel sterk op achteruit. In het nieuwe boek Exit, alles wat je moet weten over scheiden vertelt financieel specialist Marie van Gaal hoe je het beste uit elkaar kunt gaan. Kun je überhaupt goed uit elkaar gaan, mevrouw van Gaal? Goedemorgen. Goedemorgen. Nee, uh, iedere scheiding is natuurlijk een hele vervelende tijd. Alleen je kunt dat vervelende en dat langdradige en dat heel erg veel geld kostende en, en energieslurpende kun je wel beperken. Het kost bakken met geld. Ja. Wat moet je doen om de schade te beperken? Uh, allebei heel goed weten uh, hoe je getrouwd bent, sowieso op de eerste plaats. Uh, en wat dat voor consequenties heeft op het moment dat je gaat scheiden. En dan heel goed de financiën en heel goed het proces weten. De meeste mensen zijn op, uh, in gemeenschap van goederen getrouwd... en niet op huwelijkse voorwaarden, ja. dat is maar 11 procent. Hè, van alle... ja, in Nederland gaat nog steeds uh, ruim 2 op de 3 huwelijken zijn in, in gemeenschap van goederen. Ja, wat moet je dan doen? Want dan deel je dus alles. Elk gemeenschappelijk bezit, inclusief schuld, zal ik maar zeggen, ja. is van je samen. En ook schuld die er was voor het huwelijk, ja. Ook. Dat, ja. Is gewoon, dat wordt gewoon gedeeld. Ja, ja dat, is een, uh, dat is een behoorlijk probleem. Zeker uh, op dit moment, als je... Uh, ja, hoe meer en meer mensen worden zelfstandig ondernemer of zzp'er. Ja, dan heb je gewoon echt een probleem op het moment dat je bedrijf failliet gaat. Want dan gaat het... Uh, uh, dan heb je geen vermogen gesplit, zeg maar. Dus dan gaat het, het totale gezamenlijke vermogen gaat dan ook onderuit. Ja. Dus wat dat betreft kun je beter op, gemeen, op huwelijkse voorwaarden getrouwd zijn. Ja. Maar dan wel uh, met een verrekenbeding, als je dat dan ook ieder jaar verrekent. Want doe je dat niet, dan is het net alsof je op gemeenschap goederen getrouwd bent. Ja. Of met koude uitsluiting. Wat is met, dat, koude uitsluiting? Ja, dat betekent dat je helemaal niets van elkaar hebt. Dus uh, je deelt de schulden niet, maar je deelt ook het bezit niet. Dat kun je regelen? Dat kun je regelen en dan kun je... Alsnog kun je onderling afspreken van nou, als we uit elkaar gaan, krijg jij zoveel, want je hebt voor de kinderen gezorgd. Weet je, wel, Dat soort dingen kun je wel afspreken met elkaar. Ja. Maar goed, nou, even naar het moment, het, gaat, het klapt uit elkaar. Mm -hmm. Daar heb je ook advies over hoe je dat elkaar het beste kunt vertellen. Ja, <laughs> ja dat is geen goed, uh, goed nieuwsgesprek zeg maar. Nee, door eigen ervaring en door schande en schade wijs geworden ook ja, zelf. Ja, schande en schade, ja. ja. Hoe doe je dat het, het, het prettigst? Ja, ik denk dat je gewoon een rustig moment moet kiezen... In een plek, op een plek uh, waar geen mensen om je heen zijn. Dus niet in een restaurant, wat heel veel mensen doen. Want dat oh ja? Is doen niet mensen goed. dat in een restaurant? Ja. ja, dan denken ze van, dan worden we niet gestoord. En dan zijn we met z'n tweeën. En... Maar je zit toch nooit in een restaurant met z'n tweeën? Nee, mensen om je heen. Maar je, je weet ook niet wat voor emoties er loskomen. Dus je moet gewoon echt proberen om met elkaar... op een rustig moment te gaan zitten. Ja. En, en dan, ja. dan zeg je, lieve schat, het gaat niet meer. Ja. En dan begint de ander met zijn vies we, te gooien. We maken elkaar niet meer gelukkig, ja. ja. Ja, en dan, maar goed, dan moet je dus, dat is een hele heftige boodschap, uh, vaak tamelijk ontwrichtend, emotioneel zal ik maar zeggen, en dan, ja. en dan moet je dus meteen ook de financiën gaan regelen. Ja, en het probleem is natuurlijk dat degene die de scheiding aankondigt, die is in zijn denkproces al veel verder dan de ander, die vaak overvallen wordt. Overvallen wordt door, door deze emmer koud water. Ja. Dus je moet de anderen ook weer tijd gunnen. Maar je moet wel zorgen dat je allebei heel goed um, met zo'n financiële startpagina begint. Van wat is het bezit? Wat zijn de schulden? Uh, Taxatierapporten laten maken? Wat is het inkomen? Wat zijn onze woonlasten? En dan pas beginnen te praten van, weet je, mensen draaien vaak het proces om in de emotie van ja, ik wil in het huis blijven wonen. Want weet je al, dat soort teksten. Terwijl het, het volgt vaak uit die financiële startpagina wie de hypotheek op zijn naam kan krijgen. Is het niet het beste om daar gewoon een financieel specialist bij te roepen dan? Dus of een mediator of een advocaat? Ja, het kost alleen weer heel veel geld. Ja. En een mediator die kiest geen partij, dus die is voor allebei. Dus die kan ook niet een persoonlijk advies aan een van beiden geven. Nee. Waar je op sommige momenten wel behoefte aan hebt. Ja. Dus ik denk dat je gewoon het beste dit zelf kunt doen. Ja. Mocht het heel gecompliceerd zijn, laat je je financiële startpagina nog even checken door een onafhankelijk financieel deskundige ja. en, en dan ga je gewoon het proces in. Ja. En dat, dat wijst zich vanzelf. Kan iedereen tegenwoordig nog een scheiding betalen? eigenlijk Want het is peperduur, de gevolgen van een scheiding. Nou ja, het, is vooral... het gaat economisch niet al te best. Nee, en het is vooral peperduur. Ik maak wel eens uh, scheidingen mee... Waarbij een, vrouw, waarbij een vrouw en een man... allebei een eigen advocaat hebben. En de vrouw zegt dan van... ja, hij zegt dat er geen geld meer is, maar uh, dat geloof ik niet. Mijn advocaat gelooft het ook niet. We gaan gewoon door tot het bittere einde. En vervolgens ben je gewoon 20, 30... Euro verder en is er inderdaad niks meer over om te verdelen. Ja, dus met andere woorden, ga geen juridisch gevecht aan. Althans, nee. probeer dat te voorkomen en Precies. probeer de zaken onderling te regelen, maar wel met een helder financieel plaatje. Ja, want als deze vrouw uh, op de hoogte was geweest van de geldzaken hè, en vooraf, voordat je de scheiding begint, dit allemaal op papier had gehad, ja. dan was er niks aan de hand geweest. Allemaal te lezen in het boek Exit: Alles wat je moet weten over scheiden. Het ligt in de winkel, hè? Dankjewel. Annemarie van Gaal, hartelijk dank voor uw komst. Het is bijna half elf. Meer informatie over deze uitzending vindt u op kro.nl. Snel nu door naar de gelukkig getrouwde Prem. Tenminste, bij mijn weten. Prem, Goedemorgen. <laughs> goedemorgen Sven. Luisteraars, ik zag ze zijn afgelopen donderdag... en heeft een prachtige, aantrekkelijke, mooie vrouw. Ik denk hoe heeft die <laughs> Dat jongen zeker voor elkaar gekregen? Ik sta voor de, gro <laughs> ik sta voor de grote of Sint-Katerina-kerk, Sven. En jij weet natuurlijk waar die is. Uh, daar moet ik geloof ik het antwoord op schuldig blijven. In Doetinchem. En het is ook nog een protestantse kerk. Maar ik heb me vandaag voor het karretje van de bankenlobby laten spannen. Want we gaan het hebben dat iedereen moet pinnen in plaats van contant betalen. En uh, uh, ik, de kritische prim, ga proberen de bankenlobby te vragen... waarom ze mij voor een karretje hebben gespannen. Maar alle grap op een stokluisteraars. De Week van de Veiligheid begint deze week. En dan uh, willen mensen alle aandacht voor dat u minder cash moet betalen... en meer moet pinnen. En we gaan praten over de voor- en de nadelen. Of we de positie van banken niet sterker daardoor maken... Waardoor die Patje Peers weer kunnen zeggen: we are too big, too veel. Kortom, heel veel te bespreken. Het is maandag, ik heb er ontzettend veel zin in. Maar natuurlijk heb ik heel veel zin in de warme, aangename stem van Dorald Meegens. Radio 1, het NOS-journaal. De Egyptische premier Sharaf heeft na de rellen in Cairo opgeroepen tot kalmte. Gisteren liep een demonstratie van koptische christenen uit de hand. Duizenden kopten protesteerden tegen een aanval op een kerk. Ze werden naar eigen zeggen bekogeld door tegendemonstranten. Toen het geweld escaleerde grepen ordentroepen in... en daarbij vielen zeker 24 doden, raakten honderden mensen gewond.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 ANWB-verkeersinformatie files nog op de A7 van Horen naar Zaandam... bij Purmerend Noord, 2 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam... voor knooppunt Kleinpolderplein, 2 kilometer. En aansluitend op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda... tussen het Kleinpolderplein en Rotterdam Centrum, 2 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En op de N11 vanuit Bodegraven naar Leiden... voor de aansluiting met de A4, ook daar 2 kilometer. Dit is Radio 1 NTR Remtime Rem Radakation Het is contant geld raakt steeds meer uit. Het is ouderwets, onhandig en gevoelig voor roof, valsgeld en dergelijke. De afgelopen dagen las en hoorde u in diverse media steeds meer berichten over bedrijven die contant geld weren en helemaal overgaan op pinnen. Toeval? Nee. Hierachter zit de campagne van de stichting Bevordering, Efficiënt Betalen. Een stichting die wordt bestuurd door twee mensen die zijn benoemd door de Nederlandse Vereniging van Banken en mensen die zijn benoemd door de detailhandel Nederland. Vroeger luisteraars deed ik alles contant omdat ik niet wilde dat banken of de overheid mijn bestedingspatroon minutieus konden analyseren. Nu doe ik alles met de pinpas en de creditkaart. Waarom? Wel luisteraars, het is gewoon gemakkelijker voor mijn administratie. Maar iedere keer als ik pin denk ik... maken we de macht van die patje peers van die bankiers niet groter. Want dan kunnen ze weer zeggen dat ze o oh zo belangrijk zijn... dat ons belastinggeld moet gaan naar het redden van hun triante salaris. Daarom zeg ik vandaag stop met pinnen, betaal alles cash. Laat u niet manipuleren door de banken en hun loopjongens van het kabinet Bruin 1... waaronder Ivo opstelten. Pinnen heeft niets te maken met veiligheid, want via internet wordt ook gestolen... maar alleen met het vergroten van de macht van de fotobankiers. Doet u mee met mijn actie? Ja of nee? En waarom wel of niet? Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapens-ntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag primtime Radio 1 Welkom bij PrimTime. Luisteraars, wat wel ontzettend leuk is... door die stichting Bevordering Efficiër Betalen... staan we in Doetinchem. En daar wilde ik al heel graag naartoe. Voor de grote als sint kerk En een prachtige fototentoonstelling van kinderen van het, met het syndroom van Droon. Echt prachtige foto's. En uh, Doetinchem blijkt echt een heel kunstzinnige stad te zijn. Maar daar gaan we niet over hebben. Mevrouw Natasja, pint u of betaalt u cash? Ik doe beide. Ik, uh, grote bedragen pin ik en kleine bedragen betaal ik contant. En waarom pint u dan? Denkt u erbij na van: als ik pin, weten ze precies wat ik doe? Uh, nee, ik vind het toch makkelijker. Vaak is het impulsief dat je denkt: ik koop even wat. En dan is het toch makkelijk met je pasje te betalen. Ja, maar en... je voor, voor kleine bedragen is het toch makkelijk om even contanten te. Ah, en dan pint u dus iedere week een bedrag voor al die kleine. Ja. Want u heeft nu net brood gekocht, zie ik. Heeft u dat gepint of cash betaald? Cash betaald. En waarom die gepint? Omdat je dan, als je te veel pint, niet meer kan overzien wat je uh, elke dag uitgeeft. Aha. Kijk, u heeft daar heel erg over nagedacht. Oké, okay, en wat vindt u van het idee dat ik nu zeg... laten we die banken gaan boycotten, die patjepeers... we gaan helemaal niet pinnen, dat niemand meer pint... dat banken onnodig worden en dat ze lekker failliet kunnen gaan? En dat is ook weer niet goed... want dan hebben de winkeliers te veel contant geld in de winkel. En ik denk dat dat weer voor de dieven te verleidelijker is. Oh, mevrouw Natasja, u bent zo lekker genuanceerd. Nou, hartstikke bedankt, luisteraars. Ik heb hier al verloren. Kijken of ik in mijn bus, waar al de gasten zitten, even kan gaan vragen. Uh, meneer De Wit, u bent van de stichting Bevordering Efficiënt Betalen. Uh, u hebt de microfoon. Waarom hebt u mij vandaag voor uw karretje willen spannen met deze uitzending? Nou, Ik heb u nu voor uw karretje willen spannen. Wij zijn als stichting, uh, zetten wij ons in voor... Uh... U leest dat op van de briefje. Wie heeft u dat gedicteerd? <laughs> Nou, dat zijn even wat geheugensteuntjes voor mezelf. Oh, Oké. Okay. Ik ben niet net als u dagelijks op de radio. Nee, wij zetten ons als stichting in voor uh, veiligheid, voor, uh, voor winkeliers. We zetten ons in voor uh, efficiënt betalingsverkeer. We zetten ons in voor. Uh... Nee, maar u bent heel goed bezig. Want ik kreeg een keurige mail van een heel lieve mevrouw, mevrouw Osten. En die heeft gezegd: ja, en we gaan het over pinnen hebben. En ze was heel. Maar alleen vraag ik af: waarom. Ik bedoel, ik ben een lastige, vervelende, ongeleed projectiel. En toch denkt u, nou, we gaan bij Prim hierover praten. Ja, omdat het belangrijk is dat uh, pinnen onder de aandacht is. En ook waarom heel duidelijk wordt waarom uh, pinnen zo gestimuleerd wordt in de Nederlandse winkeliersomgeving. Uh, vandaag begint de week van de veiligheid. Waarin pinnen een, een, een prominent uh, onderdeel van vormt omdat uh, wij heel graag willen dat voor winkeliers... Uh, de, de, de, de, de werkomgeving okay, dus veiliger wordt. U neemt het op de koop toe dat ik dit soort idiote ideeën heb... en zeg weg met pinnen en die foute patjepeers van bankiers. Daar moeten we niet voor loopjongens zijn. Dat vindt u allemaal niet erg? Nou. Ik... Dat, dat, ik denk sowieso niet dat dat helemaal uh, een Luister. juiste weerspiegeling is van de, van de realiteit. U gaat naar de website primtime.nl en daar is er een webcam en dan kunt u zien. En als u de verbijstering op het gezicht van meneer De Wit en die denkt, is dit Radio 1? Ja, dit is Primtime, maar luisteraars, alle grap op een stokje, wat vindt u ervan? Moeten we nog massaal stoppen met pinnen of niet? Terug naar het gartaalgeld 0800 1121. De mails kunnen naar primtime.ntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Meneer Tom den Haven, goedemorgen. Leuk dat u in mijn bus bent. U bent de eigenaar van een groot aantal supermarktfranchises van Albert Heijn, waaronder in Doetinchem. Uh, woont u hier in de buurt? In de Doetinchem, inderdaad. Is het een prachtige stad eigenlijk. He? Is het ook. Het is de parel van de Achterhoek. Ja, en hier heb je hier ook van die vele foute bankiers? Overal zijn natuurlijk nog banken op dit moment, maar we zien aan de andere kant dat ze ook uit de winkelstraten gaan verdwijnen. Om ja. nu nog contant geld bij een bank kwijt te worden zelfs, is al moeilijk. En nu wilt u dat we massaal gaan pinnen, waarom? Nou, voor de veiligheid, uh, meneer De Witt. U zei het net al... Uh, deze week speciaal in de belangstelling... wij willen met name in de winkels de veiligheid... voor zowel consument als ook voor de medewerkers verhogen. En de detailhandel heeft eigenlijk de taak overgenomen van de banken... Mm. door al dat geld wat de consument nog heeft om dat dan maar ook op te nemen. Want de klant heeft de keus weliswaar om te pinnen... of contant te betalen. Maar voor de veiligheid is het van belang dat de klant gaat pinnen. Oké, okay, meneer Van den Broek, u bent voorzitter van de stuurgroep... Uh, betaalverdingsverkeer detailhandel. U, komt, uh, u bent een van de telgen, maar ik zeg uit het bekende van de broek uh, Kunt u mij uitleggen, hemelsnaam... waarom jullie door de banken zo laten koeieneren... dat de middenstand in feite de functie overneemt... om het gartaalgeld bij elkaar te schrapen? Nou, het is uh, strikt eigen belang, uh, Prem, kijk, uh, al een jaar of tien geleden... Uh, toen kwamen de banken met uh, het uh, idee van het uh, pinnen. Daar waren we eerst uh, zwaar op tegen. Want die tarieven die waren veel en veel te hoog. Ja, jullie moesten betalen. En toen hebben we gezegd, weet je wat, we in ieder geval afspreken. Want we konden er niet met goed fatsoen meer omheen. Want de consument wilde wel beginnen te pinnen. Toen hebben we gezegd, weet je wat, de kleine bedragen niet pinnen. Want anders wordt het gewoon veel te duur. Ja. Daar hebben we jarenlang hebben we dat vol uh, weten te houden. Maar ja, op een gegeven moment bleek toch dat dat, dat, dat dat contante geld, dat moest gewoon onze winkels uit. Want als je weet wat voor overvallen er plaatsvinden. Ik dacht dat er dit jaar zo'n beetje 650 overvallen op winkels verwacht worden. In ieder geval, tot nu toe hebben we er ongeveer 450 achter de kiezer gekregen. Wat? 450 overvallen op winkels in Nederland. In nou, dit jaar tot nu in toe. In dit jaar tot nu toe. Dus dat betekent op jaarbasis ongeveer twee overvallen per week. Nou, dat is natuurlijk vreselijk. Per dag. 400, ja. Ja, wat, zit, ja, dus, 300 dagen. Uh, oh ja, ga deelde aan. Ik ja. heb aan de telefoon Kees. Kees, ik hoor van Barbara dat je ervaringsdeskundige bent. Vertel. Uh, in dit woord, vrij vang. En ik vond jouw aankondiging. Dat je zei dat je erin getrapt was om eventjes uh, aandacht te besteden. Toen denk ik, hé, hey, maar hier moet ik even... Dit vind ik even te negatief klinken. Leg maar dat uit. Was mijn... Waarom, Kees? Jij... Nou, uh, ik hoorde net nog een staartje van dat laatste. Huh? Die meneer die zei, als er minder geld voorradig is... is er minder reden voor een overvaller. Huh? Omdat Jij hebt het altijd over die mooie vrouwen. Je moet eens kijken wie er aan Fatima's en mooie Hollandse en achter de kassa zitten en je moet het toch niet voorstellen dat die knappe gezichten allemaal vermageld worden. Ik heb mijn lag in elkaar. Wat voor, wat, wat voor winkel had je, Kees? Nou, ik, ik, ik, ik, ik, ik ga daar niet verder uit. Het is tien jaar inmiddels geleden en het heeft een behoorlijke impact gehad. Je bent slachtoffer geworden van een overval? ja. En jij ja, zegt en als we dus gaan pinnen, dan voorkom je dat mensen als jij en nee, Fatima nee, dus jij en Barbara slachtoffer worden van. Ja, een grote reden om uh, overval te plegen is geminimaliseerd. Maar zelf, tot die tijd had ik altijd het idee van: nou ja, voor, voor een kleine boodschap heb je een beetje los geld uh, uh -huh. in het buurt en dan betaal je. En, maar ik ben dus. Uh, daar nogal behoorlijk anders over gaan denken. Nou Kees, ik in, uh, moet zeggen, ik, ik, ik vind je, je argument valide. En luister, als Kees heeft gelijk, ik ben misschien iets te negatief. Um, uh, uh, en ik, ja, nee, oké, okay, je hebt gelijk Kees. De, laat me het dan anders formuleren, meneer Van den Broek. Um, ik zie het belang in Van Pinnen, maar vergroten we niet daarmee de macht van banken? die nu ons in een financiële crisis hebben gestort... want we maken ze zo machtig. Moet je dan pinnen niet weghalen bij de banken... en het tot een overheidsorganisatie of een middenstandsorganisatie maken? Nou, maar wat kunnen die banken er nou mee doen als ze weten dat jij hebt uh, gepind? Je gelooft er niet dat ze elke pinbetaling van jou lopen te controleren... dat je vandaag een brood hebt gekocht in Doetinchem? Interesseert ze helemaal geen fluit. Nou, Barbara is net voor de uitzending gebeld door een onderzoeksbureau... die de gegevens had gekregen van de ABN AMRO. Die wilde gaan kijken hoe ze telebankiert en zo. Dus die banken zijn fysiek. Deze vuile patje peers, ja, Ze hebben geen normen zoals er, u en ik. Ik bent wel erg wantrouwend, maar. Ze hebben ons aan de rand heb... van de afrot gebracht. Maar... Meneer Van den Broek, miljard, de Dexia-bank, nu honderden miljarden uitgaan, weer kant van de belastingbetaler. U bent een te goed mens. Nou, ik heb alleen maar gevochten tegen de banken de afgelopen <laughs> jaren. om die veel te hoge tarieven naar beneden te krijgen voor het betalen. En weet je waarom? Uh, niet alleen voor de ons als winkeliers. Maar ook omdat de concurrentie in Nederland is heel, heel sterk. Ja. En als wij erin slagen om de tarieven van die banken omlaag te krijgen... dan bespaart ons dat heel veel geld. En dat geven we in Nederland gewoon mooi door aan de consument. Dus de consument, het gaat niet alleen om de veiligheid... maar het betekent ook nog dat we heel veel geld met z'n allen kunnen besparen. Door de lagere prijs, omdat we massaal ja, pinnen. Ja, natuurlijk. Kijk, ja. weet je, 1 miljard meer transacties van het pinnen bespaart... en dat zeggen, maatschappelijk zeggen we dat dan, 100 miljard... Euro. 1 miljard meer transactie. We hebben er nu 2,3 miljard intussen weten te uh, ja. realiseren. We willen naar een kleine 3 miljard toe. Die 100 miljoen die verdwijnt niet allemaal in de zakken van de banken. Verdwijnt ja. ook niet in de zakken van de winkeliers door die enorme concurrentie. Die komt aan de klant ten goede. En wat ik nou zo jammer vind is dat ik net hoorde van die mevrouw dat ze die kleine bedragen, uh, zoals voor ja. het brood, uh, nog contant betaalde. Dan denk ik, mens. Ook een bedrag van 2 euro, pin dat nou. Want uh, we moeten onszelf er gewoon aan wennen. Dat we kunnen gewoon overal pinnen. Die winkelier vindt het ook helemaal niet erg als jij, met, als jij een bedrag van 2 euro pint. Want dat kost hem helemaal niet meer zoveel als vroeger. Da dat merk. Marike Hesselmans help. Je bent schrijster. Je hebt heel ja, veel boeken ja. geschreven. Uh, uh, uh, ik ben om. Ik dacht eerst, ik ga er met een strekkende tekkel uh, à la Italiaan in. Maar ik ben door Kees terecht ik gewezen. Heb jij nou nog een argument waarom we niet mee moeten gaan met uh, wat meneer ja, Van der Broek vindt? Ja, zeker. Ik uh, hoorde daarnet uh, het woord mens en het woord moeten. En dan gaan mijn haren al een beetje overeind staan. Um, ik wil die keus gewoon zelf hebben. Uh, het is zo dat sinds dat we meer pinnen steeds meer mensen schulden hebben, rood staan... Mensen raken het overzicht kwijt. He, ah, dat punt, punt, punt, zo... Marike. Dat vind ik een goed punt. Meneer Tahaven, dat vind ik een goed punt. U, bent, uh, u kwam net binnen, u zegt een kruiden. kruidenier. Met cashgeld weet ik precies hoeveel geld ik heb. Ik kan, het is overzichtelijk, maar dat plastic pasje denk je niet meer na. Nou, ik denk dat daar tegenover staat de veiligheid niet alleen van het winkelpersoneel, maar ook voor de klant. En bovendien uh, dat we daardoor, wat meneer Van der Broek ook zegt... met in de keten veel voordeliger kunnen werken. En uh, de banken leveren tegenwoordig per uur, bij wijze van spreken... of per minuut kun je kijken wat je saldo's zijn op de bank. Ook administratief, de, de koppeling aan een privéboekhouding... is al uh, een optie bij verschillende banken. Dus ik denk dat uh, dat op zich nog wel meevalt. We zijn ook aan het werken aan een oplossing... Uh, er komen waarschijnlijk prepaid uh, kaarten aan. Aha, en wie dat, wie dat zou willen, die zou straks gewoon zeg maar 50 euro, een kaart voor 50 of voor 25 ja. euro kunnen, kunnen kopen. Gewoon bij de kassa. Als, dan scannen we even zo'n kaart, dan is je opeens geldig. Ja. En dan kun je die kaart kun je eigenlijk als je portemonnee uh, ja, gebruiken. Want dat je, ja. nou, um, um, Ook voor kinderen. Marika dat Hesselmans, dat was een idee van jou. Jij hebt toch ooit zo'n klomp geschreven dat je zo'n kaart moet ja. hebben? Ja, ja, ja, ja. Dus niet een creditcard, maar een debitcard. Ja. En ze zijn er ook al wel. Uh, bijvoorbeeld, uh, mensen die in de schulden zitten. die krijgen vaak een afgepast bedrag. om van rond te komen. En uh, ik had dat ook wel als compromis, zeg maar, willen noemen. Ah, maar meneer Van den Broek nog... is slim, heet je voor. Hè? Kijk, nu uh, denkt hey, hij, ja, heeft als kort. Ja, ja, ja. ma ma nou, Marieke, ja, ogenblikken, want ik heb John aan de telefoon. John, goeiemorgen, je bent winkelier. Goedemorgen, Prem. Ja, ik ben een kleine winkelier. Waar? En, uh, in Heusden. En wat Heusden, gemeente Heusden. En hoe heet, hoe heet je winkel? Ik zie, ik zie een kaarsenmakerij, klein okay. winkeltje. Ik zie, ik zie een kaarsenmakerij, want ik noem altijd winkels op Radio 1, want je mag wel boeken noemen en zo mag geen winkels. Dus ik denk ik noem al die winkels. En je bent een goede kaarsenmakerij, John? Ja, ik ben een goede kaarsenmakerij, <laughs> een van de weinigen nog. Ik bedoel, het is, het is nog een ambacht en het is aan het uitsterven, helaas. Ja. Maar uh, wat ik als punt had eigenlijk, ik bedoel, ik ben het heel aardig met je eens over de macht van de banken. Uh, ik uh, ben een erg kleine winkelier en ik, uh, ik heb geen high-tech computers in mijn zaak staan om uh, direct uh, uh, te kunnen pinnen. Dus ik pin gewoon, de klanten pinnen gewoon bij mij via de telefoonlijn. Kost me iedere keer 1 of 22 cent. Dat en daar wordt niet over gepraat. En ja, dat is uh, als ik dan uh, de, de pinkosten bij de klant in, uh, in rekening wil brengen... ja, dat doen ze. Moeilijk over. Ja, pinnen moet... Uh... Nou, bij, ja, bij, bij, niet. Ja. Van der maar, het is... Kijk, vroeger, vroeger waren de kosten uh, waren zo hoog. Een van de belangrijke delen van de kosten is niet alleen wat de banken in rekening brengen, maar ook uh, die telefoonverbinding. En ja, uh, sti die stichting bevorderen Efficiënt Betalen, hè, die, die net ook aan de orde kwam, die heeft allerlei slimme pinpakketten uh, ontwikkeld, uh, waardoor je ook in staat bent uh, om uh, op een hele goedkope manier, dus niet meer via de telefoon, die transacties te doen. Van der Informeer daar toch eens even. Ja, Meneer Van der Broek, ik wil het volgende voorstellen. Kees, als je, me toestem, of John, als je me toestemming geeft, geef ik jouw telefoonnummer aan meneer De Wit. Meneer De Wit, als Kees naar na de uitzending belt, heeft u een oplossing voor hem? Uiteraard. Ja? Oké, okay, en dat moet het op geen geld kosten? dat ja, scheelt aan John. John, van de kaarsenmakerij in Heusden, uh, ik geef jouw telefoonnummer. Barbara, onthoudt het telefoonnummer. Ik geef, vind je het goed als ik het telefoonnummer aan meneer De Wit geef van de stichting? Jawel hoor, dat mag. Ja, ja, ja. Oké, okay. hartstikke bedankt voor het bellen en ik ben blij dat, uh, dat je hebt gebeld. Ja, hartstikke, weet hartstikke, weet ja. je, Prem, het is ook zo val. jammer dat, winkeliers, dat er nog steeds winkeliers zijn... die denken dat het, uh, nou, dat het pinnen uh, ze vrij veel geld kost... Al meer dan twee jaar geleden is duidelijk geworden dat een pinbetaling voor een winkelier goedkoper is dan een contante betaling. Nou, als dat nou eens goed doordringt bij iedereen, dan vraag je toch ook als winkelier aan elke klant hierbij is die nog met centjes staat: God, wilt u niet liever pinnen? Okay. Voor uw veiligheid en voor onze veiligheid. Ik zal een aantal mails, tweets voorlezen. Eindelijk iemand in Medialand in opstand komt. Het is geen keus, maar mijn salaris moet op een bankrekening worden gestort. Keuze is er niet alleen welke bank het gestort wordt. Ik vind het verschrikkelijk, maar we zijn verslaafd aan de banken. En de terreur van de elektronische privacy schending moet gestopt worden. Ivo, ik ben al jaren nauwelijks, zegt hij. Ik wil niet dat we straks alleen maar met plastic geld kunnen betalen... Privacy onder andere. Prima initiatief. Maar ze moeten ook internationaal geldtransacties op belasting zetten. Um, en ik zeg, uh, Robert zegt, ik doe niet meer met je actie. Het wordt financieel veel overzichtelijk om te checken waar al het geld naartoe gaat. Ja, Robert, dat, daarom pin ik ook. Met name de kleine bedragen wil ik pinnen. Als ik contant betaal, kan ik dat zeer moeilijk terugvinden. Dat is ook waar. En dat pinnen alles te maken heeft met het volledig onder controle hebben, zegt Dick, uh, is kletskoek. Dat het iets met de veiligheid te maken De staat wil het volk aan een lijntje hebben. Kijk, wat mijn nou, probleem is, meneer Van den Broek. U, u, u bent twee verstandige mensen. En goed vertrouwen uitgaan, denk ik. Ja, uw argumenten zijn valide. Je wil die winkelier, als er geen geld is, komt er geen overval. En internetfraude is heel anders. Je hebt geen pistool tegen een cachère haar hoofd. En het, het, het, het helemaal eens. Het is allemaal verschrikkelijk. Maar aan de andere kant zit ik als burger te denken. Dan word ik slachtoffer van. Iemand die mijn hele betalingsgedrag minutieus kan hebben. Hoe kunt u me daarvoor geruststellen? Ja, nou Prem, wat heb je dan te verbergen? Kijk, het gaat hier over betalingen van 20 euro gemiddeld in Nederland bij een pinbetaling. Je bent zelf vrij om te bepalen uh, welke bedragen je dan betaalt. Nou, als jij 2 euro uh, pint uh, voor een brood, is toch niemand hier geïnteresseerd? Wat heeft het nou met privacy te maken? Nou, ik kan me voorstellen dat ik straks heel brutaal ben. En dat ik straks uh, uh, een politieke partij begin en 55 zetels kreeg. En dan zeggen die banken, oh god, als prima aan de macht komt, gaan we failliet. En dan gaan ze die informatie lekker naar RTL Boulevard. En dan staat er dat ik iedere dag een fles rum of twee flessen rum pin. Nou, bij je de, had de, iemand de, van de banken moeten uitnodigen. Dan had hij kunnen vertellen hoe ze daarin <lacht> zitten. Maar ik kan me dat gewoon niet voorstellen. Ja, ik ben ook maar een simpele winkelier hoor. <lacht> maar weet je, ik heb zelf achter de kassa gestaan als jochie van tien. En dan mocht ik uh, met de klanten uiteraard alleen contant afrekenen. Enerzijds, het duurt langer. Maar weet je ook hoe verschrikkelijk uh, onhygiënisch uh, contant geld is? Nee, u, de, het is me, gewoon smerig. Meneer Van den Broek, u hebt zo, oh ja, Marike, voordat ik naar jou kwam... Meneer Karelsen, u bent voorzitter van de Deurwaarders. Goedemorgen. Goedemorgen. Heel leuk nou, dat u het, belt. Zegt u het maar wat u wil. Nou, uh, ik volg de discussie met aandacht. En daar zitten natuurlijk zeer zeker heel veel voordelen aan binnen. Echter, het is ook al zijdelings even benoemd, voor zover ik de discussie kon volgen in de auto. Uh, mensen hebben niet meer duidelijk zicht op, uh, op de gelden die ze uitgeven als er uitsluitend gepint gaat worden. Wij zien inmiddels een hele categorie, met name ook jongere mensen, die uitsluitend alleen nog maar pint En ook niet meer echt met geld om kan gaan. En zoals afgelopen woensdag ook tijdens een studiedag die wij georganiseerd hebben, duidelijk bleek uit opmerkingen van schuldhulpverlening... Uh, de de, de, de schuldenhulpproblematiek vergroemd. Steeds meer jonge mensen zien niet meer wat ze gewoon uitgeven. En dat heeft duidelijk te maken met het niet meer echt goed zien van wat betalen we nu. En pinnen, het gaat zo makkelijk. En u, dat is toch echt een nadeel. Voor alle duidelijkheid, u bent deurwaarde. U bent voorzitter van die deurwaardersverenigingen. Dus u bent eigenlijk wat je zou ja. noemen een on onverdachte hoek. Ja, dat mag u rustig zo stellen, want maar, wij hebben natuurlijk ook daardoor mede te maken met die schuldproblematiek. Men geeft maar, maar, maar gewoon maar de veel te makkelijk geld uit. Maar worden er schulden nou gemaakt door mensen die, uh, die aan het pinnen zijn... of omdat ze leningen afsluiten, omdat ze creditcardbetalingen doen? Kijk, Die creditcardbetalingen die vind ik ook vreselijk. En ik ben ook blij dat we dankzij het pinnen... die creditcard hier nooit echt uh, de kans hebben uh, hoeven geven. Want de creditcardmaatschappijen die berekenen weet ik, van wat 3% ja. of soms wel meer... voor elke betaling aan de winkel hier. Betalen ja. we dus als consumenten met z'n allen uiteindelijk ja. weer. En het pinnen is gewoon 50 keer goedkoper dan een creditcardbetaling. Maar wat meneer Karel... Ze zegt, ik snap het, want u zegt net dat u als tienjarig jarig jochje achter de kassen gaat. Wij leren dubbeltje sparen. Ja. Iedere dag een, een draadje is een in het jaartje. Die spaarpotten. En wat meneer Karels zegt, als ik naar mijn kinderen keek, dat is de generatie pin. En uw punt is, meneer Karels, dat ze daardoor nooit leren om echt met het geld om te gaan. U slaat de spijker op de kop. Als je in een portemonnee kijkt en de portemonnee is leeg, dan is er niet meer. En dat zie je met pinnen en dergelijke niet. En... Echt, de jeugd beschikt nog in mindere mate over creditscard. En daar ligt wel een groot probleem. En dat is wel de toekomstige generatie. Ja, die creditcard nou, maar... moeten we dus proberen tegen te houden. Nee, nee, nee. Maar het gaat om dat dubbeltje gedrag. dit aanhaven. Nou, ik Marika. denk dat daar tegenover te stellen is dat de jeugd, juist met computers en met uh, banken, uh, nee. uh, zeg maar het, het, het, het ophalen van bankgegevens heel snel is. En zij kunnen gewoon ieder moment op van de dag kunnen ze zien wat hun saldo's op de bank zijn. Marika Henselmans, uh, laatste woord, ga je gang. Ja, nou, dat doen ze dus niet. En uh, ze kunnen dat zien. En uh, ik wil ook nog iets zeggen over de, uh, die veiligheid en de rol van de banken daarin. Hè, de banken die hebben uh, steeds meer uh, personeel uh, de deur gewezen. De pinnen moet ook buiten gebeuren. Uh, oudere mensen die buiten moeten pinnen uh, of geld opnemen... Uh, He, daar, wordt, daar wordt ook niet uh, naar gekeken. Um, ik uh, ben er juist voor dat uh, de, de dat we rekening houden met de, Dat we rekening houden met de ouderen en de jongeren en de opvoeding. Okay. Ouderen mag, en mag de ouderen en de jongeren en het overzicht houden. Als je contant betaalt, dan heb je pijn in je portemonnee. En die hele jongere generatie... die weet niet eens meer wat okay. het is. Marike, hartstikke doen. bedankt dat je ja. aan de telefoon kwam. Marike Helselman, u bent schrijfster... van een heleboel boeken. En luisteraars, je uh, uh, moet echt uh, een paar van de boeken lezen. Dankjewel, meneer Tenhaven. Gaat u gang. Nou, ik wou even op Marike uh, ja. uh, uh, nog terugkomen. Marike zegt, ja, uh, de banken... daar kun je alleen maar pinnen en dat moet je buiten doen. Nou, vandaar dat de supermarkten... ook in Nederland, grootschalig... de service aanbieden om ook in de ja. supermarkt... binnen, droog... Wel met eventueel de servers voor een stukje uh, help uh, naar de klant toe bieden om daar te kunnen pinnen. En daar wordt steeds meer gebruik van meneer gemaakt. Meneer De havel, meneer Van den Broek zei zo net in de tussenzin: hij heeft heel erg gevochten met die banken voor die tarieven. Jullie zitten als middenstanders in de, in, in de, zeg maar de spil van de samenleving. He, je gaat je boodschap halen, je pint ook meteen. Waardoor jullie een heleboel taken van die banken hebben overgenomen. Wordt het geen tijd dat de banken de middenstanders gaan betalen? Moeten jullie niet massaal zeggen tegen de banken: jongens, we, we, we Boycott jullie, we pinnen niet meer totdat jullie ons gaan betalen, want in feite doen we jullie werk. Ik denk dat wij daar steeds krachtiger in worden als de consument ook inderdaad bereid is om alles massaal te pinnen. Ik zou heel graag zeg maar in de supermarkten van de acht of negen kassa's, zeven kassa's pin-only hebben. Dus uitsluitend het het alleen voor het pinnen. Dan houden we nog één servicebalie over. Voor contant. De oudere mensen die niet voor de waren. mensen die daar nog aan moeten winnen. Maar ik ben ervan overtuigd dat we daarmee ook meer macht krijgen om die banken onder druk te gaan zetten. Om ook die pintarieven nog verder naar beneden te krijgen. Meneer Van den Broek, pintarieven voor de binnenstanders nou nul, sterker nog, banken moeten betalen aan de middenstand. Nou, dat zou wel lekker zijn als dat kan, ja. Maar, maar ja, banken die uh, laten zich niet zo gemakkelijk een pak aan naaien. Dus ik vrees dat dat niet, zo, niet zomaar zal gebeuren. Maar waar we wel op uh, moeten letten... dat is dat de banken niet allerlei tarieven toch stiekem nou weer aan het verhogen zijn. Ja. Want ik merk, uh, Poddom, onlangs uh, nog dat uh, voor het geld afstorten... de winkeliers forse tariefverhogingen van tientallen procent aan hun broek krijgen. Nou, en daarom zeg nee, ik dat die vieze vuile patje peers van nee, die bank hier... Dus nou goed, dat zijn jouw woorden. Ik denk daar wat netter over. Maar we moeten ze sterk in de gaten houden. Dus elke keer als we zien dat we er wat op achteruit gaan, dan klimmen we gelijk in de touwen. Luisteraars, als u deze uitzending u hopelijk iets duidelijk heeft gemaakt, is dat we allemaal belangen hebben. Ik dank dat zoveel mensen, ik wil dat zoveel mensen luisteren en daarom dacht ik, dit is spannende radio. De bankenlobby wil dat u zoveel mogelijk pint. De middenstanders willen dat u zoveel mogelijk pint. Marieke wil dat u zoveel mogelijk van, uw boeken, van haar boeken koopt. Het is aan u om de keuze te maken. Waar ik wel zeer erkentelijk voor ben voor de aan de stichting, is dat we over dit onderwerp hebben kunnen praten. Het is een goed onderwerp en meneer Van den Broek, als u mij nodig heeft om te strijden voor lage de tarieven of sterker dat de banken u gaan betalen... dan staat de Primtimebus Bus altijd voor u klaar. Ik dank alle deelnemers en ik dank ook u, de luisteraars. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers... de co-financiers van de publieke omroep. Redactie Anouk Tulner, Rien Aert, Jeroen Schapok, Fatima, Baja. Productie, Hans Twint, Momo Saru, techniek, logistiek en transport. Hij was er weer, Bart Daatselaar. Eindredactie-ergie, de verstandige vrouw. Wie er pinpas het toevallig nooit doet, waardoor ik alles voorschiet en mijn geld nooit terugkrijg. De gartaalgeldliefhebber Barbara van der klees Zo meteen Dorald Megens en daarna Felix Meuders met de gids.fm. Tot morgen, namaste, dag.